6 uur. Het NOS-journaal. Marian Koekoek. Terroristen schieten tientallen mensen dood in winkelcentrum Kenia. Ledenraad PvdA steunt Samsung in JSF-kwestie. En links en rechts betogen tegen kabinetsplannen. Het weer vanavond wolkenvelden, mogelijk motregen en mist. Morgen eerst grijs, later meer zon. En dan wordt het 20 graden. Het begin van volgende week hebben we droog nazomerweer. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeker 22 doden gevallen. Het Rode Kruis verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Ook zijn er tientallen gewonden. Journalist Arjen Westra was bij het winkelcentrum toen de schietpartij begon. Ik was koffie aan het drinken of aan het werken in, uh, in Arcafé en ineens uh, een kleine gedempte explosie. Het leek op een uh, auto-ongeluk eigenlijk. Maar kort of eigenlijk bijna direct daarna uh, duidelijk uh, zwaar geweervuur... En uh, duidelijk inkomend. En uh, ja, dat leek zich van links naar rechts te verplaatsen. Als, alsof ze mensen aan het neermaaien waren. Maar goed, dat is het beeld dat je erop Buiten, ik zat binnen. Buiten is een terras van een aardcafé. En daar zaten heel veel mensen. Daar uh, kwam een hele groep mensen naar binnen, gegillend en struikelend. En langs de tafels. En. Ja, je kunt je voorstellen, een beetje chaos, iedereen wil weg, wil zijn, le wil zijn leven redden. En die zijn door het AKV gerend, eigenlijk de shoppingmolen in. in. Westerij is zelf op de grond gaan liggen en is er ongedeerd uitgekomen. Het winkelcentrum is nog bezet. De aanval is gaande. In die zin, dat uh, wat, wat ik, ik heb net met politiemensen gesproken... en uh, het gebouw wordt nu gekleerd. Wat de situatie ik ben geen terrorisme-deskundige. Wat de situatie uh, heel erg moeilijk maakt, denk ik... is dat er heel veel kleine en grotere winkels in de shoppingmall zijn. En daar worden mensen uh, gegijzeld gehouden. En als inderdaad het waar is dat daar 30 man... zwaar bewapende, jonge, fitte mannen uh, die mensen in gijzeling houden... dan lijkt me dat een vrij complexe situatie. We hebben nu contact met correspondent Koert Lindeijer. Koert, uh, wat gebeurt er nu bij het winkelcentrum? Ik zie dat er nog steeds militairen en politie in het gebouw van Westgate uh, binnengaan. Er vliegen helikopters over. En ze nu en dan horen het geluid van exploderende granaten en geweerschoten. We zien ook dat de Britse en Amerikaanse veiligheidsagenten aanwezig zijn rond het shoppingcentrum. die meedoen aan uh, de operatie. Want de aanvallers en een onbekend aantal gijzelaars. die zitten nog steeds vast in het gebouw. De operatie is nog zeker niet voorbij, dit gijzelingsdrama. En de vrees voor de gijzelaars die nog steeds in het gebouw zitten... het vrees, de vrees dat er iets met hen zou kunnen gaan gebeuren... is heel, heel erg groot op dit moment. Is al duidelijk wie hierachter zit? Niemand heeft de aanslag opgeëist, maar er zijn heel sterke aanwijzingen... dat dit een grote terroristische aanslag uh, betreft. Ik heb een getuige gesproken die de gijzelhouders in Westgate heeft gezien... Zij vertelde me uh, dat het Somaliërs waren, uh, die Kiswahili en vloeiend Engels spraken. Een van hen zou gezegd hebben, volgens deze getuige die inmiddels ontsnapt is uit de uh, Westgate... ...jullie hebben zo lang onze mensen gedood, nu is het aan ons om jullie te doden. Uh, een andere getuige, uh, inmiddels ook ontsnapt, die zei dat moslims die een vers uit de Koran konden citeren... ...dat die mochten gaan, maar dat niet moslims moesten achterblijven in een shoppingcentrum. Ja, en waarom hebben die terroristen uh, juist winkelcentra op het oog... als doel gekozen? De, het vermoeden is dat het om Al-Shabaab gaat. De terroristengroep uit buurland uh, Somalië... waar Kenia twee jaar geleden is binnengevallen. En sindsdien heeft Al-Shabaab de oorlog aan Kenia verklaard... waarom uh, Westgate... Uh, wij worden als buitenlanders eigenlijk al een jaar lang gewaarschuwd voor dit soort aanslagen. En Westgate stond altijd nummer één op de lijst van meest uh, verdachte plaatsen om naartoe te gaan. Daar was het gevaarlijk. Het is in eigendom van een Israëlisch bedrijf, Westgate aardcafé waar Weststraat eerder over had, is ook van een Israëliër. En er komen heel veel buitenlanders. Dus wanneer je een terroristische aanslag wil uitvoeren, is Westgate nummer 1 op je lijst om zoveel mogelijk aandacht te trekken. Helder. Correspondent Koert Lindeyer. Dankjewel. Het was even spannend op de PVDA-ledenraad in Zwolle, die vooral ging over het omstreden kabinetsbesluit om de JSF te kopen. Een aantal probeerden daar de koop tegen te gaan met moties. Verslaggever Wilke Boom, is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Men is nu wel weer vreedzaam aan een biertje of een colaatje. Ledenraad is afgelopen en de paar moties die er waren... die uh, zijn uh, niet aangenomen of dusdanig afgezwakt... dat ze geen probleem meer vormen voor de partijleiding... En dat is eigenlijk te danken aan het optreden van uh, Kamerlid Angelien IJsink en vooral van partijleider Diederik Samsom. Die hebben beide uiteengezet dat de fractie uh, heus wel kritisch zal blijven over de aankoop van de JSF. En dat er uh, geen verrassingen komen als het gaat om de prijs of om de geluidsoverlast van het vliegtuig. Um, maar, um, en, en met dat optreden... Um... De, de, of nee, sorry, Diederik Samsom die ging daar heel ver in als er nog allerlei dingen gaan tegenzitten. Dan gaat het feest gewoon volgens hem niet door. Verder zullen we, als het proces dan verder gaat, altijd blijven vragen stellen, blijven monitoren tot in 2015 dat definitieve bestelmoment komt. En ik kan u verzekeren, als we er dan geen 37 kunnen kopen en er wel 37 nodig zijn, gaat het feest niet door. Als het ding niet kan vliegen binnen de geluidscontouren die we in Nederland hebben, dan gaat het feest niet door. Als het ding geen missies kan uitvoeren zoals we ze willen uitvoeren, de zes types die we hebben, dan gaat het feest dan niet door. Ja, en met die uitleg wisten Samsom en Angelien Eysink dus uiteindelijk uh, de zaal waar 4, 450 mensen waren... Uh, de zaal zover te krijgen om bijvoorbeeld de meest duidelijke anti-JSF-motie niet aangenomen te laten krijgen. Dat was maar ongeveer 15, 20 procent van de leden die die motie steunde. En dan was er nog een andere motie waarin werd aangedrongen op uh, nieuw onderzoek, een nieuwe kandidatenvergelijking. Met name een uh, kandidatenvergelijking met het uh, Zweedse vliegtuig Saab Grippen. Nou, die motie werd gaandeweg de discussie zo afgezwakt dat de partijleiding er geen moeite meer had. En die motie werd dus wel aangenomen, maar uiteindelijk helemaal gedemonteerd. Zodat daar hebben ze verder geen last meer van. Uh, dus ja, de, uh, de partijleiding kan nu gewoon verder met de ingezette koers. En dat is afwachten of uh, het kabinetsbesluit zometeen, gaan bespreken, kijken of er aan de voorwaarden wordt voldoen. En uh, de afloop is dan dat de partij ja gaat zeggen, tenzij er nog hele gekke dingen gaan gebeuren. Ja, want betekent dit nu dat de kritiek en al het gedoe binnen de PvdA over die JSF nou helemaal verdwenen is? Nee, die is niet helemaal verdwenen natuurlijk. Er zullen altijd leden zijn die, uh, die tegen waren en die tegen blijven. Maar die leden die echt zo kritisch waren over de JSF. die hebben hier op die ledenraad toch niet echt een vuist kunnen maken. De meest duidelijke anti-JSF-motie is bijvoorbeeld verworpen. Dus de critici uh, over de JSF binnen uh, de Partij van de Arbeid. die hebben uh, daarmee het pleit wel een beetje verloren. Oké, okay, Wilco Boom op de ledenraad van de PvdA in Zwolle. Dankjewel. Dit is het NOS-journaal. Marianne Koekoek. Zo'n 5000 mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen de bezuinigingen van het kabinet Rutte 2. Ongeveer 50 organisaties waaronder GroenLinks, de SP, 50+, plus, liepen in de hoofdstad van het Beursplein naar de Dokwerker. En dat terwijl de PVV in Den Haag demonstreerde. Mark Hamer sprak met Rob Marijnissen van het comité Stop de bezuinigingen. Wij willen Uitdrukking geven aan het feit dat er ontzettend groot wantrouwen is tegen het beleid van deze regering. Het bezuinigingsbeleid wat harteloos en kil is. Er worden ontzettend veel mensen werkloos op dit moment. De armoede neemt schrikbarend toe, zoals ik het ervaar. En dat willen we stoppen. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen, samen, samen, samen, drinken we samen, niet alleen en dan gaat de demonstratie van start gebroedelijk lopen naast elkaar Henk Krol van 50 plus en Emil Roemer van de SP Hoe vindt u dat u elkaar gevonden hebt? Nou je ziet in de, in de oppositie vaker dat partijen het op behoorlijk wat terreinen met elkaar eens zijn dus ik ben er hartstikke blij om te delen de zorgen die we hebben als het gaat over waar dit kabinet de centen te gaan halen Nou staat de heer Wilders alleen in Den Haag te demonstreren, niet een beetje jammer? Nou de de samenleving die meneer Wilders voor ogen heeft is niet te mijnen. Wat vindt u ervan? Het is altijd beter als je elkaar kunt versterken, ook zijn samenleving is niet te mijnen. Maar ik ben nieuwsgierig hoeveel beide demonstraties samentrekken. Want één ding is zeker, zowel daar in Den Haag als hier zijn ze niet blij met dit kabinet. Mevrouw Den Bort belast de rijken. Ja. Waarom loopt u mee? Ik loop er mee omdat uh, wij als zeg maar, de lagere klasse gewoon de dupe zijn. We hebben nog amper te eten, schoolgaande kinderen. En uh, het is niet te Rutte moet gewoon weg. De regering heeft daar geen oog voor? Nee, absoluut niet. Het zijn allemaal cijfertjes en er uh, staan geen mensen meer bij. Ja, het is echt uh, heel triest. En dan uh, een klein uurtje lopen. Kom men aan bij het tofwerken. En ook daar weer een podium. En ook hier toespraken. En mensen, geef Emile roemer. een warm applaus. Als de VVD bij Monde van Zelstra de troonrede een heel duidelijk liberaal verhaal noemt... dan is er niks meer dat de partij aan de arbeid in dit kabinet te zoeken heeft. En daarom stap uit dit kabinet en werk met al deze mensen aan een sociaal alternatief. Een hoge functionaris van het Kremlin beschuldigt de Greenpeace-activisten van de Arctic Sunrise van piraterij... Bij hun actie in het Noordpoolgebied hebben ze zich volgens het Kremlin gedragen als Somalische piraten. De activisten werden donderdag door Rusland aangehouden toen ze protesteerden tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. De Russische kustwacht kwam aan boord van het schip en nam het over. Officieel ligt er nog geen Russische aanklacht tegen de activisten, maar op piraterij staat in Rusland een straf van maximaal 15 jaar. Merkel of Steinbrück. Morgen is het de dag van de grote landelijke verkiezingen in Duitsland. Correspondent Tim de Wit was bij de laatste campagne-toespraak van Angela Merkel in Berlijn. Hier in Berlijn stromen de duizenden Merkel-aanhangers het Tempodroom binnen. Grote concertzaal. Er kunnen zo'n 4-5 mensen in. Ik loop eens even naar twee heren toe die, ondanks dat het nog uh, voor het middaguur is, al een biertje te pakken hebben. U heeft er zin in vandaag? Nou oh ja, we hadden ja immerhin 180 kilometer Autobahn hinter ons. Uh, we zijn maar liefst 180 kilometer wezen rijden vanmorgen. Also, we werden ook 500 kilometer gefahren, een gleichen grond. Om eerlijk te zijn zegt hij, had ik ook wel 500 kilometer willen rijden. Ik vind dit zo'n geweldige vrouw. Zij is in tegenstelling tot de andere politici gewoon gebleven, niet arrogant geworden. En daarom heb ik het volste vertrouwen in haar. Is die vrouw Merkel die enige is... Die ons land competent ook verder regeren kan. Als we kijken naar de FTP, de coalitiepartner, die hebben alle stemmen nodig morgen om het te redden. Ze vragen zelfs om de tweede stem van u als CDU-kiezer. Doet u daar mee? De FDP zelf had zoveel zwijgen in deze waalperiode. Nee, zegt hij, dat is voor mij niet aan de orde. Uh, ik geef mijn beide stemmen aan de CDU morgen. Zowel de stem voor het kiesdistrict als de stem voor de landelijke lijst. De FTP moet het maar op eigen kracht zien te redden. Ze hebben al eenmaal veel fouten gemaakt, zegt hij, deze verkiezingscampagne. Dus ja, dat hebben ze vooral aan zichzelf te wijten. is voor mij geen fout. Maar hier de in de laatste vier jaar is het voorangegangen. Meer mensen hebben arbeid. Lena, laatste grote toespraak voor de verkiezingen. Benadrukt Angela Merkel nog maar eens de successen van haar regering de afgelopen jaren. De werkloosheid die enorm is gedaald. De economische groei die Duitsland doormaakt. Mede, zegt Merkel, dankzij mijn regering. Tot slot benadrukt ze nog maar eens dat morgen beide stemmen naar de CDU moeten. Geen solidariteitsactie met de FDP, de liberale coalitiepartner. Nee, gewoon... De stemmen die je hebt aan zijn nieuwgeving. En in de laatste verkiezingstoespraak van Merkels tegenstrever Steinbroek gaf Steinbroek af op Nederland. Dat is volgens hem een belastingparadijs. En dat zou, ne zou Duitsland 130 miljard euro per jaar kosten. Sport. Hamburger SV is in gesprek met Bert van Marwijk. De voormalige bondscoach van Oranje is in de race om trainer te worden bij de club. HSV ontsloeg afgelopen week Torsten Fink. De club won pas één keer en staat na zes wedstrijden zestiende. Neptunus is de Nieuwe Landskampioen in het honkbal. De Rotterdamse ploeg won ook de vierde wedstrijd van Pioneers uit Hoofddorp. Het werd 4-3. De ploeg heeft daarmee alle wedstrijden van pioniers in de Holland Series gewonnen. Het is de veertiende landstitel in de historie van Neptunus. In 2010 werd de ploeg voor het laatst kampioen. En de Nederlandse volleyballers hebben bij het Europees kampioenschap in Denemarken... ook de tweede groepswedstrijd verloren. De regerend Europees kampioen Servië was in vijf sets te sterk. Morgen kan Oranje zich tegen Slovenië nog wel plaatsen voor de tussenronde. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit René Passet. Al de hele dag files door wegwerkzaamheden. Op de A4, Den Haag Amsterdam bijvoorbeeld... tussen het ringvaart Aquaduct en Hoofddorp, 3 kilometer. Daar zijn minder rijstroken open. De A20, van Gouda naar Hoek van Holland, is helemaal dicht. Tenminste, het laatste stukje tussen Spaanse polder en het Ketelplein. En dat veroorzaakt files. Op de A13 vanuit Den Haag, 3 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda, voor die afrit Spaanse polder, 2 kilometer. Op de A28, Hogeveen Zwolle, een file waar u veel tijd mee kwijt bent tussen Zuidwolde en de wijk, twee kilometer. Dan nog even de belangrijkste punten uit deze uitzending. Terroristen schieten tientallen mensen dood... in winkelcentrum in Kenia. Lederaad PVDA steunt leider Samson in de JSF-kwestie. En links en rechts betogen tegen kabinetsplannen. En dit was het voor nu, zometeen de NTR met Pavlov. Als ondernemer bent u steeds afhankelijker van techniek...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 Niet langer staat de overheid steeds klaar om ons te helpen... maar wij burgers moeten elkaar helpen. De vraag is hoe lang wij bereid zijn... om bijvoorbeeld een hulpbehoeftige buurman of buurvrouw te helpen. Fermianne Bredevoort, Bredewold, heeft daar onderzoek naar gedaan... en daaruit blijkt dat de overheid er niet van uit mag gaan... dat wij burgers het onderling wel allemaal oplossen. Straks vertelt ze waarom. Aan tafel ook Cora Postuma, die al jaren voor haar zieke man zorgt. We hebben live muziek van Bart van der Lee en we beginnen met angst voor de baas. Studenten van het Leidse Veer hadden gisteren en eergisteren een symposium over angst op de werkvloer. Donald Kalf betoogde daar hoe funest dat is als leidinggevende angst verspreiden. Donald Kalf is bedrijfskundiger, werkte bij Shell en de KLM en is nu zelfstandig adviseur. Welkom, alle drie. Dank je zo. Ja, Donald, uh, je hebt leidinggevende functies vervuld. Ben jij wel eens zo'n boeman geweest? Heb jij wel eens uitgekafferd? Uh, nou, niet uitgekafferd. Uh, <laughs> ik was geen boze baas. Maar uh, een van mijn uh, minder glorieuze herinneringen... is een uh, conflict dat ik kreeg met een uh, medewerkster. Uh, dat was de tijd dat het een goed idee leek... om uh, salarisverhogingen te differentiëren. Uh, en dat betekende dus als je een hoger dan gemiddelde salarisverhoging gaf, je iemand een lager dan gemiddelde salarisverhoging moest geven. Uh, nou, dus ik gaf een van mijn medewerkers dus 2,5% in plaats van een gemiddelde 3%. En dat had een enorm conflict tot uh, gevolg. Mm -hmm. Uh, dus mijn baas Pieter Bouw toen, die werd onmiddellijk daarbij ingeschakeld. KLM is dat. Dat, dat, was, dat was in mijn KLM-tijd. Ja. En uh, ik vond dat eigenlijk een beetje overdreven. Zo'n zo uh, ruzie maken over een half procent. Pas later realiseerde ik natuurlijk dat, dat, een, dat die procedure die werd ingevoerd... Uh, eigenlijk kapitaliseerde op, het, uh, op latente angst. Hè? De, uh, plotseling was je een minder dan gemiddeld functionerende collega. Ja. En uh, dat past natuurlijk niet in, in het zelfbeeld. Het was een hele uh, professionele, succesvolle vrouw. En het, uh, het hele idee dat er dus tweede rangs burgers... in een afdeling uh, terechtkwamen... Ja. waar samenwerking van essentieel belang was... Ja. Um, nou, dat, dat ja. kwartje, dat dubbeltje is op een moment ja. gevallen. En uh, vanaf dat moment hm. ben ik wat beter gaan opletten. Oh, ja. En omgekeerd. Heb jij wel eens angst voor je bazen gehad? Eh uh, uh, nee, nee, nee. Uh, dat was in, uh, uh, in Shell, hè, dat was het oude Shell, het Shell van voor 95. Ja. was het buitengewoon collegiaal. Uh, uh, voordat uh, Shell van cultuur veranderde was ik al bij de KLM. En uh, ik kan niet anders zeggen dat uh, uh, ik daar uh, op een hele fatsoenlijke manier behandeld ben. Ja. Vraag het ook even van Femian en Cora. Hebben jullie wel eens in posities gezeten? Dat je dacht: oh, als ja. er maar. Hè? Laat ik me maar onzichtbaar houden, want anders krijg ik. Nee. Ik heb er echt nooit mee te maken gehad. Nee. Je werkt op de gereformeerde hogeschool ja, in Zwolle. Ja. En daar bestaat. Geen angstcultuur? Nou, nee, eigenlijk niet. En je merkt nu ook, uh, dus zeg maar het gaat heel goed met de hogeschool. Dus uh, we hebben een grote toename van uh, leerlingen. Dus dan hoef je ook niet zozeer te vrezen voor, uh, voor je positie. Of uh, ja, ze hebben misschien zelfs meer mensen nodig. Dat maakt dat, ik denk dat dat ook uitmaakt, hoe, uh, hoe, dat, hoe het wat dat betreft ervoor staat. Eh, misschien wel. Dan gaan we straks meer van horen van Donald. Ik werkte ooit als niet-ingenieur op een ingenieursbureau en toch als adviseur. En dan heb je wel een aparte positie. En daar heb ik ook wel uh, wat ervaring op gedaan, ja. Maar ook met angst? Dat, je, dat ja. je merkt van... Oh, mensen durven zich niet uit te spreken uit angst voor. Dat was ik zelf. En ik sprak mij wel uit. Oh. Maar, maar dat heeft consequenties. Welke? Dat, uh, nou, het dus was nog weer een bureau daarna. Maar dan ben ik eigenlijk gewaarschuwd van... Hou jij je mond maar... Want anders dan, dan trap je wel heel erg op de tenen van de baas. En daar ben ik uiteindelijk, nou uiteindelijk al heel snel, ben ik daar zelf ja. weggegaan. En dat zou consequenties hebben, die, die pijn. Die had tenen. het al, want ik, ik, ik, ik voelde in mezelf dat dit, dit, ik kan mijn mond niet meer houden. En dat wordt wel van mij gevraagd. Dus dat heb ik niet gedaan, ben ik weggegaan. Goed. <lacht> uh, hoe hoe wijd verspreid, Donald Kalf, is die angst voor uh, cultuur? Uh, die is zeer wijdverbreid. Die ja? is zeer wijd ja, Maar, maar uh, hoe meet je dat dan? Of weet je... Nou, dat? Uh, dat zie je dus aan de, uh, de opzet van die organisaties, dat die procedures die ze instellen. Dat is, uh, dat komt allemaal over waar je uit de Verenigde de, de Staten. Uh, dat is een hele sterke nadruk op eenhoofdig leiderschap. Een hele sterke nadruk op uh, kwantitatieve taakstellingen. Uh, aan die taakstellingen daar worden dan bonussen of malussen gekoppeld. En dat wordt frequent ge gecontroleerd. Um, en dan krijg je situaties zoals bij Johnson Johnson. Een groot uh, Amerikaans concern dat uh, ze vroeger een beleid hadden waar je uh, na drie keer op straat stond... als je je, je taakstelling of in modern Nederland je target mm -hmm. en, en niet haalde. En dat is nu twee keer. Dus dat, dat uh, mechanistische beeld van een organisatie... dat je een hele complexe organisatie kan besturen op basis van die uh, kengetallen... dat is uh, dus geen enkel beursgenoteerd... Uh, bedrijf dat zich daaraan heeft weten te onttrekken. En de grote tragedie is dat we die benadering over de hele, hele semi-publieke sector maar hebben brengt uitgesmeerd. Dat, dus brengt dat echt angst voor? voor? Is dat ook niet een gezonde competitie? We gaan flink aan het werk. dus is toch nog met angst, denk ik, meteen dat je bang bent... en uh, je niet uitspreekt... Uh, nee, je, het, uh, het onderdeel van, van dat gedachtegoed is dat je, dat je concurrentie binnen je onderneming aanwakkert. Hm. Uh, dus als je. Ja, maar, als binnen je, De onderneming is met collega's. Met collega's? Ja. ja. Dus als je een target krijgt, dan. Een um, target is een doel. Je moet dit en dit en zoveel, dat... Zoveel omzet, uh, zoveel return on investment. Uh, dus in kwantitatieve, vaak financiële ja. termen uitgedrukt. Um, dan krijg je dus onmiddellijk uh, concurrentie... om de schaarste middelen. Dat, dus je gaat... Uh, je wordt elkaars concurrent, er is dus altijd tekort aan, aan, uh, aan een investeringsbudget, er is altijd tekort aan mensen. En dat, uh, dat moet je dan uh, intern bevechten. Uh, je moet het bij je baas uh, claimen, je moet het uh, van je collega's in feite uh, weghalen. En welke effecten heeft dat op het personeel? Die zijn nauwelijks te overschatten. Zoals ik schrijf in mijn stuk voor het Financieel Dagblad. Het doet helemaal, mensen worden heel defensief. Mensen worden uitermate voorzichtig. Mensen zijn natuurlijk minder geneigd om samen te werken. Omdat ze in eerste instantie er zeker van willen zijn dat ze hun mm -hmm. eigen target halen. Um, het is ook een vorm van uh, ontkenning van autonomie. He, je, het hele gevoel dat je als professional in een, uh, in een stramien wordt geperst. Waar je, uh, waar je niks zelf over te vertellen. Waar je te de, ja, wat, is, wat een aantasting is van, van je autonomie. En iedereen kan weten, dat is natuurlijk het cynische. Iedereen kan weten dat autonomie en een zekere mate van vrijheid... nou net de factoren zijn die, die mensen hmm. motiveren. En hun tot hele goede en productieve... Uh, ...medewerkers maken. Waarom doen ze dit? Als dit zo ja. zou zijn. Ja. Dat je, want wat bedoel je met defensief eigenlijk? Hmm. Uh, nou, je gaat geen risico nemen. Je gaat, uh, je gaat niet iets uitproberen... ...wat uh, er mogelijk toe kan leiden... ...dat je dat jaar je target niet haalt. Oké. Okay. Maar goed, dan, ja, dus je, dan gaat, begint, vraag... je gaat bekende wegen ga je bewandelen. Je gaat ja. op zekerheid spelen. Maar als ik dit zo beluister, dan denk ik: Oké, okay, dus die talenten die in ieder van ons zitten, die worden daardoor niet heel erg geoptimaliseerd. Die worden niet echt benut. Absoluut, Abs ja. Ja. ja. En is dit niet typisch Amerikaans? Nee, niet meer. Dat is het. Uh, okay. uh, vooral Nederland is erg ontvankelijk gebleven, gebleken voor dat okay. uh, gedachtegoed. Dan ja. nu weer terug naar die vraag: waarom ja. doen bazen dit dan? Als dit het effect is, dat weet je toch niet? Ja, uh, dat is een culturele ontwikkeling geweest... die is in, uh, met Thatcher en Reagan uh, begonnen. Dat is de, de hele beweging geweest... achter uh, het vrijmaken van financiële markten. Uh, en de hoge priesters uh, die dit, dit Amerikaanse transactische uh, model hebben uitgerold... Dat waren, de banken. dat waren de banken. De investeringsbanken hadden daar een visie op. En dat is... Uh, uh, het uit, uit de hand gelopen rationalisme. Dat is de, het hele idee. Zo'n onderneming als McKinsey... die heeft uh, het budget uitgevonden in 1922. En uh, de, dat is het, uh, een, een vast stramien geworden. En het is een kwestie van gebrek aan inlevingsvermogen, dat er nog andere methoden zijn om ondernemingen in te richten en uh, succesvol... Maar die baas te... hebben toch zelf ook ooit ergens gewerkt, onder een baas? Die, die zouden dat toch moeten ja. weten? Hè? Ja, ja, maar ik moet niet onderschatten dat er een, uh, een soort koude sanering heeft plaatsgevonden. De mensen die niet comfortabel waren in dat systeem, die zijn of vrijwillig opgestapt... Zo Zoals... scoren. Of die, of die hebben zich, uh, of hun is te verstaan gegeven dat ze beter uh, een deur verderop uh, konden kijken. Dus er is een, er is een hele generatie, dus zeg tot 35, die heeft nooit een andere wereld meegemaakt. Dus of het efficiënt is of niet, uh, het is de, de manier waarop zaken worden gedaan, het is de manier waarop een organisatie is ingericht. Zou ik het proeven als ik ergens binnenkom en ik denk: oh ja. Hier uh, wordt op deze manier... die Donald Kalf nu net beschreven heeft, gewerkt. Um, Wat Nee, zie ik? nee want de, de schijn wordt natuurlijk opgehangen. De, uh, de, de, alle... Alle uitspraken zijn allemaal gericht op die fantastische innovaties die ja. het bedrijf op zijn rekening gaat schrijven. En de gemotiveerde werknemers die dan hebben bijgedragen. En er worden voortdurend worden er de werknemers in het zonnetje gezet: de ja. employee van de maand. Ja. Uh, uh, allemaal uh, ogenschijnlijk een. een een hele plezierige, stimulerende werkomgeving. En mensen hebben dus geleerd te leven met, die, met het enorme verschil tussen de, wat je dan kan noemen de wereld van het management en de echte wereld. En mensen, dat is een, mensen kunnen dat. Mensen kunnen volgens twee vers, verschillende logica's opereren en denken. En in hoeverre zijn ze dan ongelukkig? Uh, nou, sommigen niet. Nee. Sommige, uh, het systeem is natuurlijk heel erg goed voor sommigen uh, die, daar, uh, die dat spel goed maar spelen. In elke organisatie zijn kritische geesten. Cora was zo iemand. Die zegt: Ja, ik ga mijn mond niet houden. Nou, dus waarom horen wij dit niet van de mensen op de werkvloer? Uh, ja, dat, is, dat is ook een tragedie. Uh, de vakbonden spelen daar een uiterst dubieuze rol omdat eh, het, eh, die bonussen, dat wordt gezien als een objectivering van prestaties. En wordt dus gezien als een, wijze, als een manier om werknemers te beschermen. Want als je, als je je target hebt gehaald, dan heb je ook recht op die bonus. Um, dus niemand, niemand steekt, zijn, uh, steekt zijn vinger op. En... Uh, het, een van de meest vriendelijke dingen die over mij ooit is gezegd bij de KLM was dat elke onderneming één kalf nodig heeft, maar zeker geen twee. Oh. En dat, hoe ervoer je dat, die, die, die, <lacht> dat commentaar? Uh, nou ja, dat, uh, uiteindelijk uh, ben ik daar weggegaan naar een heel groot conflict. Oh. Ja, dus dat, het accumuleert. He. Iedere keer kom je was... aan, de, aan de verkeerde kant, hang je aan de verkeerde kant van de boot. En op een gegeven moment is. Uh, de maat vol en dan ben je eh, niet meer te handhaven en dan wil je ook weg. Oké, okay. nog eh, eh, even een koren. O, o, wat merkte jij daar op die werkvloer? Ik herken heel veel. Ik dacht eerst dat onderwerp angst, waar gaat het over? Maar ik herken eigenlijk alles wat hij zegt. Van eh, Eerst eh, ook gezegd worden van nou, misschien moet je eens ergens anders gaan kijken. Wat merk je daarvan op de werkvloer? Vol, volgens mij heel weinig, want het gebeurt heel erg ondergronds. Eh. Ja. Absoluut. Ja. Je, je, ja. Ziet, je ziet het niet. En, en wat het mij persoonlijk gaf: um, behoorlijk veel uh, stress en buikpijn. Ja. En, maar, ik, ik werd maar met niet, wie sprak jij daarover? Um, collega's bedoel ik, denk ik. Uh, ja, nou, sommige collega's. Er uh, waren ook collega's die mij dus waarschuwden. Uh, maar die bleven zelf wel, die, die hielden zelf ook wel hun mond. Dus dat. Uh, maar dat is fascinerend, uh, he? dat is een buiten. Dat, Nee, maar dat is toch fascinerend dat er ergens een soort onvrede is... Ik ben dus aan mijzelf gaan twijfelen. ...die dan niet gezamenlijk uh, geuit wordt. Nee, maar ik, ik, ik, ging voor, ik dacht vooral dicht aan mij. Ik heb mm -hmm. lang gedacht dat ik gek was. Mm -hmm. Ja, ja dat, is, dat, is heel, dat is op mijn buffer. ik was zeer herkenbaar. Dat je denkt dat je, een af, dat je afwijkt. Uh, het, Karel van Wolfer heeft in een ander verband... dit, uh, dit soort zaken samenzweringen genoemd zonder samenzweerders. Het Wat gaat, bedoelde hij ermee? Nou, dat het, het gaat in een overduidelijke richting. Maar het is niet een, uh, bewust op elkaar afgestemd. Uh, je moet inderdaad aan kleine uh, tekenen. Uh, kan, uh, dat, als je dat goed oppikt. Ja. Dan, kom, dan blijf je in de hoofdstroom. En dat is veruit het veiligste. Uh, voor, uh, voor jou, voor je inkomen. Mensen worden voorzichtig en bang gemaakt. Ja. Heeft dat ook nog iets met schaamte te maken? Dat je niet... Uh, uh, zegt van... Ja, er is, een, er is een heel mooi uh, essay van uh, Havel... Hè, die, uh, die beschrijft hoe in Oost-Europa... Uh, het, het, het, het toegeven van angst... Uh, uh, eigenlijk niet aan de orde was. Daar mocht niet over gesproken worden. Ja. En vervolgens schaamden zich mensen zich voor het... Uh, het niet adresseren van het probleem. Ze schaamden zich voor het feit dat ze in die twee werelden leefden. Uh, uh, hè? Dat ze... ja, misschien wil je ook geen slachtofferrol uh, hebben. Mm, ja, het was meer... Ja, dat zou, uh, dat zou kunnen. Maar goed, nou, ik denk steeds... Of dat dacht ik, moet ik zeggen. Dat zijn mensen die... Dat zijn gewoon bullenbakken. Die hebben gewoon geen fatsoen, die bazen. Oh maar nee, nee, nee. Uit nee. Wat ik, dat is helemaal niet het beeld. Het zijn de meest charmante, welbespraakte, erudite, plezierige mannen die je kan voorstellen. Ja, dus als ik goed naar je luister, dan zeg je: dit zit in het systeem. Dit, ah, is, gewoon een, een, een, dit is ervoor bedacht eigenlijk. Precies. Ja, ja. als je het. het zo, zo is het niet gegaan. Maar als je uh, een systeem zou moeten bedenken dat maximaal gebruik zou maken van uh, latente angst, dan zou je het zo doen. Ja. Uh, je maakt je er druk om. Misschien omdat je het zelf aan de lijf hebt gezien bij uh, Shell, later, of uh, KLM. Ik weet het niet precies, maar... Nee, ik heb het bij de KLM wel gezien, bij ja. Shell niet. En daar heb je je tegen verzet? Nou, dat, uh, dat kon ik toen nog niet zo duiden. Uh, maar het was, ik was wel regelmatig kregel en er waren wel uh, regelmatige... wrijvingen. waren er wrijvingen. Ah. Um, Dat wel, ja. Uh. En waarom maak je je er nu zo druk om? Want om... je bent zelfstandig adviseur. Uh, nou ja, ik hou, ik hou me uh, uh, zelfstandig adviseur. Ik ben eigenlijk uh, vooral bezig uh, om uh, in mijn eigen ondernemingen... om het, om het anders te doen. Mm -hmm. Ik heb een uh, medeoprichter van een biotechbedrijf. Ja. En dat proberen we anders te doen. Ik heb andere projecten. Uh, wat mij buitengewoon dwars zit, is het, uh, het ongerealiseerd potentieel. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, de, als je niet denkt in termen van winst... maar denkt van, in termen van toegevoegde economische waarde, zouden die grote ondernemingen veel meer kunnen. Ze hebben alles, ze hebben geld, ze hebben het beste talent. Ze zitten op alle IP uh, in de wereld. Ze, ze domineren de wereldhandel. Uh, en dat is een, uh, het, het ongelukkige is dat alle waarde die niet wordt gecreëerd... door dit soort systemen, dat die niet in de boeken verschijnt. Hè. Um, een economisch verlies dat een nergens terug te vinden is. Dus precies, precies. Ja, daar maak ik me druk over. Ja. Ja. Het kan, uh, om met uh, Wouter Bos te spreken, het kan zoveel beter. <lacht> ja. En hoe moeten we dat dan realiseren? Wat moeten ze zich als eerste beseffen, de bazen? Um, nou, het het ongelukkige is natuurlijk dat alles tegelijkertijd moet veranderen. Je moet minder nadruk leggen op eenhoofdig leiderschap. Je moet minder nadruk leggen op financiële kentgetallen. Je moet af van bonussen. Je moet je organisatie inrichten op basis van, uh, van teams die complexe taken aanpakken. En al die kunst tegelijk, dat, maakt, dat is uitzonderlijk moeilijk. Uh, ik heb met een aantal uh, collega's een uh, alternatief ontworpen voor de beursgang van ABN AMRO. Um, dus dat als je nou werkelijk in detail wil, dan moet je dat even lezen. Okay. Wanneer gaat dat gebeuren? Die, die andere mentaliteit? Het, nee, het, is, het, is een, uh, het moet komen van uh, organisaties zoals Svenska Handelsbanken... die totaal anders georganiseerd zijn... en die een voorbeeld zouden moeten zijn voor de Nederlandse sector. En het moet komen van een onderneming als Statoil. Uh, daar zou het huidige Shell een voorbeeld aan kunnen nemen. Uh, dus er zijn gelukkig uh, rolmodellen. Daar moeten we uh, op letten. Nou, houd die in de gaten. <laughs> Oké, okay. hartelijk dank. Uh, we hebben muziek beloofd. En uh, Bart van der Lee die zit hier. En hij gaat voor ons spelen... She was like a sunshine. Uh, als het goed is, is het een mother song. Maar uh, oh, bij deze... Oh, wij hadden via de mail een heel andere titel gekregen. Dan doen we deze <laughs> Look at all this damage done Look at all this damage done Do you see what I've become? Can you see what I've become? In this storm you seem so quiet In these winds you seem so still All oh, the light you were subsided And all your colors have grown pale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 Can you see what I've become? Green years have passed and grey have come. Do you see what you have done? Can you see what you have done? Can you see, can you see, can you see? Bax van der Lee. Dit is tot 7 uur Pavlov. En u luistert dus naar Pavlov waarin ik spreek met de bedrijfskundige Donald Kalf... met mantelzorgster Cora Postuma en met onderzoekster Femianne Bredewold. Het woord participatiesamenleving, gebruikt in de troonrede... riep deze week heel veel reacties op. Nooit werd zo duidelijk als deze week gezegd dat de overheid af wil van de verzorgingsstaat. Dinsdag zei de koning in de troonrede... In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken... hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Volgens onderzoekster Femianne Bredewold... is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Femianne, je hebt vaker onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk... en voor je aanstaande promotie opnieuw. Wat precies heb je onderzocht? Uh, in mijn promotie heb ik onderzocht... Uh, inderdaad uh, vanuit dit, uh, dit, dit hele vraagstuk... van willen mensen nu inderdaad meer voor elkaar gaan zorgen... zoals de overheid... Uh beoogd, uh, heb ik gekeken of uh, mensen, zeg maar, uh, ook om willen zien naar mensen met een psychiatrische achtergrond en een verstandelijke beperking. En niet zozeer uh, familieleden, want uh, die heel vaak uh, hebben, zorgen die wel voor mensen met een beperking, maar juist zeg maar, andere mensen in de samenleving, ja. zoals buren, want daar wordt ook heel veel van verwacht. Buren, clubleden, ja. mensen uit de kerk, zeg maar, al die andere mensen in de samenleving, willen die nu omzien naar deze burgers, die zeg maar uh, waarvan de netwerken, uh, ja, die steeds meer van hun netwerken moeten hebben eigenlijk. Als de ja. overheid zegt, van ja, je moet voor jezelf zorgen. En uh, als dat niet lukt, mag je een beroep doen op je netwerk. En professionele zorg komt pas daarna. Ja. En wat kwam eruit naar nou voren? Uh, dat vooral, zeg maar, uh, dat het voor deze groepen lastig zal worden. Dat het wel uh, zorgelijk is eigenlijk. Want uh, juist deze groepen hebben vaak uh, geen netwerk of een uh, heel beperkt netwerk. En als het uh, mensen die, die in het netwerk zitten... zijn vaak mensen die ook een beperking hebben. En juist die, die sociale professionals... die een stapje terug zouden moeten doen. Ja. Um, dus ja, dat, dat is wel... Maar complex. moeilijk worden, dat klinkt nog... het is misschien ook wel te doen. Ja. Wat denk je? Nou, um, ik denk... Uh, ja, ik heb zeg maar, ook mensen uit de buurt dan, uh, ge, hè, buurtgenoten bijvoorbeeld geïnterviewd. Ge en dan zie je dat eigenlijk maar 30% van de mensen, uh, ja, dus uh, wat representatief is, zeg maar, voor, uh, uh, voor de samenleving. 30% van de mensen uh, kijkt om naar mensen die een beperking hebben. Dat is gewoon heel erg weinig. Mm -hmm. dus, en hoe uh, komt dat? Um, nou, mensen geven aan van we komen ze niet tegen. Nou, dat, zou je nog, dat zou je nog voor kunnen stellen als het gaat over mensen met psychiatrische achtergrond. Omdat je het vaak niet kunt zien. Maar aan de andere kant geven ze aan van... Uh, ja, um, ja ze, ze vinden het ook spannend, zeg maar. Ik heb ook veel mensen dan gesproken als er, als er wel contact is van... ik wil wel contact, maar dan wil ik uh, groeten, een praatje maken... en daar wil ik het heel graag bij houden. Dus uh, zeg maar wat de overheid dan voor ogen heeft... Uh, eventueel met dat echt hulp en zorg zeg maar, uitgewisseld wordt... dat zien ze sowieso niet zitten. Spannend, ze zijn een beetje bang. Ja. Eigenlijk heel veel, er bestaan natuurlijk nog heel erg veel vooroordelen... Ja vooral als het gaat over mensen met een psychiatrische achtergrond okay. ja. nou is dit een specifieke groep ja. die hulp nodig heeft ja. maar je kan ook gewoon een buurman hebben die zijn post niet meer open kan krijgen of die geen boodschappen meer kan doen ja. daar heb je ook wel eens onderzoek naar ja, gedaan in klopt. een ander verband ja. en hoe is dat dan? Nou, kijk, ik denk dat mensen best bereid zijn om iets voor elkaar te doen. Ik denk ook, eens, uh, er zijn heel veel mensen die uh, ja, heel, echt wel bereid zijn om dingen voor een ander te doen. Als ik uh, tijdens een lezing vraag van wie zou er iets voor zijn buurman uh, mee willen nemen als die ziek is en uh, ja. een paar boodschappen, zal iedereen ja zeggen. Maar als het dan uh, in de onderzoeken die ik heb gedaan en je gaat daadwerkelijk vragen, zeg maar, wat heb je dan gedaan? Dan is dat aantal aanzienlijk minder. Hmm. Maar goed, iets, iets verrastte voor... je dat? Um, nou, kijk. Um, nou, eigenlijk ook niet. Het is, ook wel, het is volgens mij ook wel gewoon te verklaren. Kijk, mensen willen best wat voor een ander doen. Maar dan, uh, als het buren zijn... dan gelden daar weer specifieke regels voor. Van, ik wil best iets voor een ander doen. Maar het moet niet uh, te structureel worden. Ik wil best een keer een boodschap van iemand meenemen. Maar als dat elke dag wordt... Ja, dan ga ik wel even achter mijn oren krabben van... heb ik daar zin in. Ja. Ze willen niet vastzitten. Ze willen vastgelegd. niet vastzitten, nee. En, nee. Ze, en ze geven dan aan van... Uh, kijk... Op buurtniveau bestaan bepaalde regels van... We, we willen best iets voor elkaar doen... en we willen best voor elkaar uh, dus, uh, ja, hulp, uh, hulp uitwisselen. Maar het liefst dus wel begrenst. En niet uh, ja. en, en bij goede, ja, goed voor jezelf zorgen hoort... ook uh, dat jij, als het structureel wordt, een professional inschakelt. Ja. Maar Cora, jij bent mantelzorgster voor je man. Jij kan niet zo makkelijk even denken van... doe het nu maar even niet. Nee, dat is geen optie. Nee. Wat heeft hij... Hij heeft vier jaar geleden een herseninfarct gehad uh, in de hersenstam. En dat is eigenlijk wat daar je hele autonome systeem aangedreven. Dus je ademhalingsregeling, uh, slikken. Ja. Uh, hij kan niet uh, staan. Uh, zijn evenwicht is uh, ja. uh, aangedaan. Dus ja, hij is behoorlijk afhankelijk van mijn aanwezigheid in ieder geval. En, ja. uh, en als jij het niet zou doen, wat dan? Uh, nou ja dan wordt het een stuk ingewikkelder. Dan uh, zou hij of uh, in huis moeten gaan wonen... of zijn kinderen moeten hun, leven, hun eigen leven meer opgeven... of uh, de thuiszorg zou regelmatig even moeten komen... of de buren... Uh, en dan kom ik inderdaad wel bij uh, jou in de richting van... Uh, ik denk dat die een enkele keer... Nee. doen de buren wel iets... Ja. maar ik denk dat als dat structureel wordt... Uh, daar kan je niet op rekenen. Nee. Dat ja. zal niet gebeuren. Nee. En waarom heb jij ervoor gekozen... om het dan toch maar helemaal zelf te doen... Uh, nou, ik zeg wel eens je uit Wat je noemde uit ook de thuiszorg, uit liefde. <laughs> ja, um, ik, had geen, ik, ik, ik, ik, ik had geen andere keus voor mijn gevoel. Om, uh, de optie was op dat moment van... nou, uw meneer kan thuis komen wonen of naar een verpleeghuis. En ja, wij kenden elkaar toen nog niet zo heel lang. Al drie jaar, vier jaar geleden. En um, ja, ik, ik, ik heb er niet over nagedacht. Van, uh, dat was voor hey. ons allebei eigenlijk geen optie. Om, om niet ver, samen verder te gaan. Ja. Maar hier horen we toch dat het wel een groot verschil is. Of je al een emotionele band hebt met iemand ja. hè? met wie je ook een leven wil beginnen. Of dat je een beetje, ja, toevallig in dezelfde straat woont. Ja, dat is een cruciaal verschil. Ik heb. Uh, yeah. In mijn onderzoek heb ik, uh, ik heb ook onderzoek gedaan onder mantelzorgers. Maar uh, in dit onderzoek. Uh, ja, als er iets van een emotionele band al is, dan, uh, ja, dan doen mensen het vanuit de relatie. En uh, van daaruit willen mensen soms heel ver gaan. Misschien soms uh, ja, zo ver dat ze er zelf aan onder doorgaan. Maar dat maakt een groot verschil. Dan is het geen keuze meer. Maar ja, ik heb veel mensen gesproken die aangaven... van ja, het was vanzelfsprekend dat ik voor mijn partner ging zorgen. Het overkomt voor mijn zo. Maar ja. het... nou goed, daar kan u misschien nog iets ja. meer over vertellen. Ja. Maar, maar ja, ja, of voor je kind, als je als je ja. een kind krijgt met een handicap, dan uh, ja, dat dat. Dat zet je ook niet zomaar weg. Ja. En uh, als de relatie, zoals met ouders, want er zijn grote verschillen. Er zijn veel soorten mantelzorgers. En uh, vaak in het de, in de taalgebruik, wat wij zo uh, uit, uit uh, mm -hmm. in de pers vernemen, wordt daar, vind ik, te weinig onderscheid in gemaakt. Dus, uh, Maak eens even heel snel een uh, helder onderscheid. Nou, je, uh, uh, je, kunt, je hebt inwonenden. En uitwonende de zorg zou ik bijna zeggen. En als, ja. het, als het bij je in huis is, dus een kind of een partner, of uh, je bent als kind voor je ouder, ja. dat is compleet anders in mijn beleving dan uh, als je uh, een oudere ouder bijvoorbeeld, dat is, dan ben je ook al als kind al uit huis en moet je, word je opeens weer meer bij die ouder betrokken. Daar ligt nog iets meer van een keuze en je hebt dan vaak ook meer bij dat mee kan delen. En als je uh, een familielid, uh, dat kan zowel dan ouder als partner zijn, in een verpleeghuis terechtkomt of in een, in een verzorgingshuis, ja dan. Dan ben je ook mantelzorger. En dan, dan mag je binnen dat verpleeghuis ook wel dingen meedoen. Maar dat is allemaal van een heel, het is allemaal een heel andere orde. En ja. ik, ik zie dat ook. Dat het, uh, uh, het heeft ook te maken met levensfasen. Waarin je zit. Velen denken dat mantelzorg vooral iets is voor oudere mensen. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Vermeander. Ja, ik ja. heb ook onderzoek. Wij hebben dan ook onderzoek gedaan. Dat onderzoek over die mantelzorgers naar jonge mantelzorgers. Dat is natuurlijk helemaal een apart verhaal. Ja. Als je als jongere opgroeit met een zieke vader of moeder. Ja. En ik herinner me een citaat van een jongere die zei. toen ik met hem in gesprek, gesprek was over. dus dat hij mantelzorg verleende. van mantelzorgers. toch iets voor de buurvrouw. ben ik dan een mantelzorger? Dus dat geeft al aan van ja ook waarschijnlijk dat de aantallen, zeg maar... Dus een op de vijf uh, Nederlandse mantelzorg uh, verlenen... dat dat misschien wel veel... dat het aantal eigenlijk veel hoger ligt. Veel hoger ja. ligt, ja. ja. Dus ik ben heel veel in mijn onderzoek uh, tegengekomen... dat mensen uh, ja, niet weten... De, dat die term uh, op hun van toepassing was. Ik, ik wil nog één keer dat zinnetje uit de troonrede herhalen. In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken... hun eigen leven inrichten... en voor elkaar kunnen zorgen. Stel nou dat het klopt, wat de koning zei... Um, is die behoefte om voor elkaar te zorgen... denk je bij mannen en vrouwen gelijkelijk verdeeld? Zouden beide seksen dat zo voelen? denk dat. Oh. Ja. Nee, de harde praktijk is natuurlijk dat, het nee. niet, dat dat niet het geval is. Heb jij wel eens voor een ander moeten zorgen? Of willen zorgen gedaan? Uh, ik, ja, uh, ik ben zelf een groot consument geweest van mantelzorg... gedurende een hele lange periode. Uh, en, uh... Wil je vertellen waarom? Uh, ik had een vorm van uh, b kanker ja. En uh, dat, uh, dat was een buitengewoon intensieve periode Natuurlijk Het zijn ongelooflijk langdurige en Zware behandelingen En ja. je bent volledig invalide In uh, gedurende lange tijd uh, Nou ik had uh, enorm veel geluk Ik had uh, heel veel vrienden En een vrouw die uh, dat opknapte uh, En uh, dat heeft een enorme bijdrage Geleverd aan mijn uiteindelijk uh, uh, voor uitgang en, ja. uh, en, uh, aan het onder controle brengen van de ziekte. Zou je anders meer professionele hulp nodig hebben gehad? Nou, die had ik dus ook. Ja, uiteraard. Nee, ik was maar... diep onder de indruk van wat er, uh, wat er in die ziekenhuizen werd uh, gepresteerd. Ja. Hè, door de, en artsen en verpleging, want daar, ja. daar hangt het van af. Nee, ik heb een, uh, uh, een ongelooflijke... Uh, ja, ik, was, ik was een zondagskind in de problemen. Ja. Dat was het. Nou, dat is mooi voor u. Veel ja. uh, mensen ik... ervaren het als over de schutting gooien. Wat, wat, men nu vanuit wat bedoel de, je? Nou, vanuit de regering gezegd. Er wordt van, uh, vanuit de overheid gezegd: wordt van, nou, me, mensen moeten meer gemanteld zorgen. Meer, uh, en men ervaart dat van hey, het wordt in het kader van bezuinigingen gebracht. Mm -hmm. En uh, nou, er is geen geld meer, dus nu moet ik het maar doen. Ze, ja. met de overheid wil niet meer. Maar ook dacht ik: is het misschien wel vooral een boel doen op vrouwen. Dat wordt niet zo gezegd, maar ik denk dat het traditioneel wel zo is, omdat ze minder uh, fulltime werken, misschien ook iets meer gewenst. Ja, van hè, maar dat is, dat is dan de geschiedenis van uh, wij zijn uh, vroeger, als je trouwde, moest je je baan opzeggen en dan hadden vrouwen alle gelegenheid ja. om uh, voor de naaste te zorgen. En dat is natuurlijk nu helemaal niet meer aan de orde. Wij worden ja. geacht volop mee te ja. participeren. Maar blijkt dat ook uit jouw onderzoek, Fermion? Ja, zeker dat er meer vrouwen, ja, meer vrouwen tegenkomen zeg maar, in de onderzoeken die ik doe... die mantelzorg verlenen. En ook uh, die is dus de zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond... of verstandelijke beperking oppakken. Ja, dat uh, komt zeker naar voren, ja. ja. Maar uh, het is een mooie wensdroom hè, dat we allemaal voor elkaar willen zorgen. Of, of vind je het een vervelende gedachte dat we dat zouden moeten doen? Het is volgens mij gewoon niet reëel... Kijk, ik denk inderdaad uh, dat familieleden zorg voor elkaar hebben. Uh, ja, dat gebeurt altijd. Dat zien we dus volop. Ook aan de cijfers uh, zie je dat. Maar ik denk als het dus, in ieder geval als ik het weer even terugkom op mijn proefschriftonderwerp. Uh, als het gaat over bepaalde groepen in de samenleving, vind ik het dus zorgelijk. Omdat je dus ziet dat die zorg niet vanzelf uh, uh, van de grond komt. Nee. Dat je het volgens mij ook niet kan verwachten. Dat, dat is voor bepaalde, en dat, dat vind ik ook, uh, dat is ook de zorg die ik heb. van... Uh, het kan ook zorgen voor, uh, ja, de, de, de, dat er een, de kloof tussen kwetsbare en weerbare burgers, zoals de overheid het zelf noemt, ja. ook groter wordt. Ja. Ja. In, de, in de Volkskrant gisteren stond een, een ja. onderzoek van uh, TNS Nipo, waaruit blijkt dat het nogal uitmaakt in welke wijk je woont. Wil er ooit zo'n participatiesamenleving ontstaan? Rijke, goed opgeleide tegenover arm, laag geschoold. Ja. En uh, juist in die laatste wijk kijkt men minder naar elkaar om, zeiden dus ze ja. in dat onderzoek. Ja, ik, uh, yeah. ja. Ja? Femianne. Er zijn allerlei onderzoek op. natuurlijk bekend, he, dat er een tweedeling ontstaat... En, uh, waar mensen heel goed ingebed zijn en een, een, een rijk uh, sociaal leven hebben. En daar kunnen ze op terugvallen. En, dat is, uh, uh, ja. bij minder en anders hebben zij ook nog het geld om hulp te kopen. Ja. Ja. ja, in mijn onderzoek zag ik dat... Uh, de ene kant zag ik dit ook. Hè, dus dat uh, mensen... Uh, ik heb ook uh, twee, in twee buurten onderzoek gedaan. Een wat sterkere buurt, zeg maar. En een buurt uh, waar heel veel mensen met een uh, laag inkomen wonen... met veel problematiek. Ja. Dan zag je ook uh, uh, dat het lastig was... Maar aan de andere kant zag je ook wel dat mensen elkaar zeg maar, kunnen helpen. Dus dat mensen vanuit wederkerigheid... is dus juist bij burenhulp heel erg belangrijk. Van ik doe iets voor jou en ik kan iets terug doen. En ja. juist als er zeg maar, meer mensen zijn die op een bepaalde manier kwetsbaar zijn... hebben ze het idee van, ja, jij snapt elkaar. het wel. Als ja. ik uh, met mijn geld op is en ik wil een pakje cheque kopen... kan ik wel bij jou aankloppen. Ja. Want jij snapt wel dat ik... Uh, en, uh, dus dat is aan de andere kant wel weer een, uh, ja, de andere kant die eraan zit. Dus mensen in de buurt vinden elkaar... Dat lijkt mij een heel belangrijk ja. woord dat je net gebruikte. Wederkerigheid. Ja. Er moet iets tegenover staan. Ja, ja, op, op, uh, se, ja volgens mij in, in elke relatie heb je een bepaalde vorm van wederkerigheid. En ik denk juist als het over, over zorgrelaties gaat... Komt, uh, ja, kan die wederkerigheid voor een tijdje uh, uit balans zijn. Dat hoeft niet erg te zijn. Dus ik denk ook juist bij partners denk je van... Uh, nou, dat mag wel. Zoals bij koren. Ja. Nee, ja. dat is niet uit balans. Omdat... Uh, ik vind het ook heel belangrijk dat er evenwicht in is. En ik, uh, uh, Wim, uh, mijn man, die krijgt, dus een, een, een, die krijgt een pgb, een persoonsgebonden budget. En daar betaalt hij mij... Uh, uit. En dus een gedeelte van mijn uh, mantelzorgactiviteiten doe ik wel betaald. En dat voelt zo uh, als gelijkwaardig. Want ja. daar, ik bouw geen schuld op. Ja. Uh, emotionele schuld bij hem. Ja. Dus uh, onze relatie, en dat zie ik ook als uh, waarom ik het in ieder geval goed kan volhouden. Onze relatie blijft eigenlijk gewoon een vrij volwaardige relatie. En um, ja, daar put ik veel energie uit. En, um, dus ik denk ook dat als je wil dat iedereen uh, voor elkaar zorgt. Dan moet je mensen het mogelijk maken dat ze voor elkaar zorgen. En ik denk dat financieel gezien. Uh, want ik kan wel minder gaan werken. Maar ik moet wel uh, ja. ook inkomen hebben. En misschien zijn er dan veel meer mensen die naar elkaar willen omkijken. Of iets voor elkaar willen doen. Als ze daar ook... Uh, zich uh, in, de, in de basis over zichzelf geen zorgen hoeven te maken. En dat begrijp ik. Ik ja. denk dat er ook een hoop uh, onzin, dat er een hoop geld verdiend wordt met, met, met, met, met activiteiten. Waarvan ja. je denkt van nou, als, die, als je daar nou minder tijd aan zou besteden, dan zou je ook voor je naasten ja. kunnen zorgen. Nog een hele korte vraag. We leven nu nog in de verzorgingsmaatschappij. Er wordt wel eens gezegd dat heeft ons verwend gemaakt, passief. Ja. Is het denkbaar, uiteraard is het denkbaar... maar wat zou er moeten gebeuren? Willen wij eh, die participatiesamenleving echt omarmen? en Zeggen, dit is beter. De angst eruit. Wat, uh, zijn verhaal over dat bedrijf, dat herken ik ook in de maatschappij... Leg eens uh, uh, Er zit zoveel potentie in mensen, wat er, uh, omdat men mm -hmm. wil voldoen aan uh, ongestelde eisen of, uh, of verwachtingen, wat er niet uitkomt. Dat als je uh, daar meer van gebruik zult maken, kunnen mensen ook meer voor zichzelf zorgen. Zien ze ook de kwaliteiten van een ander. Dus ik denk dat dat de kans is. Maar het en, eist toch ook een beetje opofferingsgezindheid? Nee, dan hoeft het geen opoffering meer te zijn. Dan, dan, dan, dan is die wederkerigheid, dan voed je elkaar. Ja, ik denk F -F Juist als het over die groepen gaat die ik in mijn proefschrift onderzocht... is er heel erg veel angst. Angst voor iemand die is anders. En ik snap het niet hoe, hoe die misschien gaat reageren. Misschien ga, als ik één keer zeg ik wil het voor je doen... staat hij er elke dag op de stoep. Dus ik denk ook dat je... dat Kijk, spontaan zal het niet tot stand komen. Dus ik denk dat het meer georganiseerd moet worden. Dat je mensen op een lichte, begrensde manier met elkaar in contact kan laten komen als het over deze groepen gaat. Dat ze dan, nou dan kunnen mensen positieve ervaringen opdoen. En ook zien van, hé, hey, het valt eigenlijk wel mee, het is eigenlijk wel leuk. En ik vind het, op een, vind het prettig om iets voor een ander te kunnen doen. Ja. ja. We moeten er nog even op wachten voordat we allemaal zover zijn. Tot zover, Pavlov. Bedankt aan Femianne Bredewold, Donald Kalf en korenpostema. Als u wilt reageren... op wat er in deze uitzending besproken is... mail ons dan. Pavlovradio.ntr.nl En dan nog even dit. Op Wetenschap24, het wetenschapsplatform... van de publieke Omroep, vind je... Lab W24. En daar vind je deze maand... artikelen en quizjes over de verschillen... tussen man en vrouw. Test je kennis daarvan. Op Wetenschap24.nl Slash Lab. Radio 1 gaat straks verder met Langs de Wijn. Informatie